Van 7 uur. Dit is Helene Ekker met het NOS-journaal.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 Turkije wil het komende half jaar een grotere rol spelen... bij het oplossen van het conflict in Syrië. Turkije wil voorkomen dat de Koerdische groepen in Syrië nog sterker worden... en dat die een grote onafhankelijke regio binnen Syrië gaan vormen. Volgens de Turkse premier Yildirim zou dat Koerdische rebellen in Turkije... helpen in hun strijd voor meer onafhankelijkheid.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 Op de Franse wegen was het vandaag de ena drukste zaterdag van deze zomer. Rond het middaguur bereikte de files in Frankrijk een piek van 750 kilometer, meldt de VID. Vooral op de route van Spanje via Bordeaux naar Parijs was er veel vertraging. En ook op andere routes vanuit het zuiden is het druk. En de Nederlandse handbalvrouwen hebben de troostfinale tegen Noorwegen op de Spelen in Rio verloren. Ze kwamen er niet aan te pas en verloren de strijd om de derde plaats met tien punten verschil. De eindstand was 26-36 voor Noorwegen. Vorig jaar verloren de Nederlandse handbalsters ook al de WK-finale van de Noorse vrouwen. Het weer nog vanavond en vannacht klaart het op. Maar er vallen ook een paar buien. Ook is er kans op onweer. Morgen overdag is er meer regen dan vandaag. En ook dan is er kans op onweer. Er is een zuidwestenwind en het wordt 19 tot 20 graden. Dit was het. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef lekker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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 De snelste zeiger deze week is maar liefst 11 plaatsen gestegen... en dat in hun tweede week. En dan heb ik het over Major Lazer samen met Justin Bieber en Meu... met Cold Water. En de snelste daler is in handen van Haley Steinfeld... samen D met DNC met Bottom maar liefst de 17 plaatsen gedaald. Je dus ze vorige week goed hebt opgelet, weet je waar ze nu staan. Mocht je dat niet weten...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 Nummer 2 Betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was het op 3 van vorige uh, week. Benieuwd hoe het op 3 er deze week uitziet. La blijf dan luisteren tot de klok van uh, 5 uur. Nu gaan we beginnen met de nummer 40. Dit is de Chainsmokers met Don't Let Me Down.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 Your lips and swing your hips, girl. All you gotta say is my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Out to the, out to the, no, no, no. My name is no, sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, you need to let it go. Out to the, out to the, no, no, no. Untouchable, untouchable, untouchable. And swing your hips, girl Maurice Mulder.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 when there's poison in your head Name of love, de nummer 35 dus van deze week. Vorig week nieuw binnengekomen op een 37e plaats. Nu pas twee weken in de lijst. Snel door met de nummer 34. Dat is de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Dat is eigenlijk een groep die nog niet zo super oud is. DNC heb ik er dan over. Die bestaat uit Jack Lawless, Cole Whittle, Jinju Lee.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 Op 18 september 2015 verschijnt dan hun eerste single... Cake by the Ocean. Nou, die hebben we allemaal wel ontiegelijk vaak gehoord. Vorige week was uh, net uit de Europese lijst verdwenen. En in de Verenigde Staten wist hij uh, de top 10 te bereiken. In maart 2016 wordt uh, dat de... Uh, ja, wordt er dan bij... Uh, 5, 3, 8, keer je wel uh, de alarm schrijven. Nou, ook reis de DNC de, dan uh, mee tijdens uh, 42 Amerikaanse shows van uh, Selena Gomez... Later wordt Toothbrush uitgekozen als de volgende single... Want die is deze week dus nieuw binnengekomen in de Europese hitlijst. Voor een goed voor een 34e plaats. Die zie je dus nieuw binnengekomen met Toothbrush.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 Ik ben wel zeggen, zoals we bijna gewend zijn van DNC, weer een vrolijke platen. Nummer 34, dus nieuw binnengekomen met de toothbrush van DNC. Hey, wij gaan door met het nummer 32.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 En mobley, en mobley. de grootste hits van Europa met Maurice Molder. Set it! it. You see that girl with the big tights, if you gimme the gimme the head to the floor, girl gimme the gimme the over, girl and gimme the gimme the spit down to the ground, size big activity. Spin round me, girl and gimme the gimme the top wine, girl.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 Say you.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 Shining in there.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 Het zou mijn eerste optreden zijn in Hongkong en ik bouw er stevig van. Zo liet de 40-jarige Brit weten. Ronson was de afgelopen tijd actief geweest in Azië. Waar hij vandaan, maar waar vandaan hij nu naar China probeert te vliegen is onduidelijk. In het weekend staat Ronson in Japan op het Supersonic Festival. Rihanna dan, want Rihanna bezocht Rihanna. En zei je van, hé, hey, hoe kan het nou? Nou, ik ga het je verklappen. Rond haar anti worm heeft Rihanna een bezoek gebracht aan het beeld dat van haar gemaakt is in Berlijn. Rihanna stond dinsdagavond in Berlijn voor haar concert. En rond het optreden heeft ze een bezoek gebracht aan het levensgrote en hoofdloze beeld van Rihanna in Bikini. Uh...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 Back to my room the heat of the moment Let those sparks lose Blowing up to the ceiling, we're going to ride. I just want you to raise my roof Something sensational